Journey. FM You gave me love. Bye.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 your right, come on, don't stop now, you done did it, come on, uh, yeah, all right, 6.9 CFS Si tu la parla mi è c'è americano. Vanno a s'affar l'amore sottaluna. Come da venen cave di ai dovi. ZFM.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 Volgens de kiescommissie voldoet hij niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo woont Wyclef Jean al sinds zijn jeugd in de Verenigde Staten in plaats van in Haiti. De hiphopster is erg populair in zijn geboorteland. Hij heeft zich na de aardbeving in januari onder meer met liefdadigheidsconcerten ingezet om het land te kunnen helpen. Begin deze maand stelde Wyclef Jean zich kandidaat voor het presidentschap. Maar er waren meteen al twijfels of hij wel aan de voorwaarden voldeed.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 Negen daarvan hebben zichzelf al bekendgemaakt. Vooral kleinere fondsen, maar ook het grote pensioenfonds PME... voor de grootmetaal- en elektrotechnische industrie. Het PME erkent dat het op gesprek moet komen bij de Nederlandse bank... maar vindt een korting op de pensioenen zelf niet nodig. De vijf andere probleemfondsen houden zich tot dusverre stil... mogelijk om reputatieschade te voorkomen. De toezichthouders vinden dat ook zij snel duidelijkheid moeten geven... aan deelnemers en gepensioneerden.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 Het weer, de dag begint met wat motregen in het noorden, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Later kan lokaal weer een bui ontstaan. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 in het binnenland.